12 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In de buurt van Papua wordt een Indonesisch vliegtuig vermist. Dat meldt de Indonesische Reddingsdienst. Aan boord van het toestel zouden zich 54 mensen bevinden. Om 5 voor drie smiddags lokale tijd verloor het vliegtuig contact met de radar. Het gaat om een toestel van de maatschappij Pesawatrikana Air. Nederland heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden... op het Indonesische eiland Sumatra...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 De stichting Vrienden van de Geekrant krant wil geld inzamelen voor een nieuwe rechtszaak tegen Henk Krol. Dat meldt omroep Brabant. Het ministerie van Onderwijs wil twee ton subsidie van de stichting terug omdat het verkeerd zou zijn besteed. Krol, die nu Kamerlid is voor 50 Plus, was eerder hoofdredacteur van de Geekrant krant en voorzitter van de stichting. De oudbestuurders willen dat Krol de subsidie zelf terugbetaalt omdat het door zijn toedoen zou zijn misgegaan. De rechter gaf de oudbestuurders eerder ongelijk.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 dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM Luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Wat een vreemd begin van deze bijzondere uitzending van Zandvoort Luncht. We zitten hier bij de haven van Zandvoort vandaag. En uh, samen met Imka, Drommel en Toetspaans en ondergetekende Dolly Tempierik... presenteren we vanaf het strand Message from the Beach. En uh, ja, u hoorde het al, we zongen langs zal ze leven. Want we hebben in onze geledere tweejarige Ivo Bos... Van harte gefeliciteerd jongen, 50 jaar geworden vandaag. En Hans was naar 67 jaar. Dus een respectabele leeftijd al. En als het goed is, zien we Hans vandaag nog even langskomen. Dus dan mogen we nog een keer zingen. Goed. Dat laten we aan de volgende over dan, hè? Wat zeg je? Dat laten we aan de volgende groep over. Oké, okay, dat is goed. Ja, ja, prima. Die kunnen ook wel een aardig deuntje zingen. Wat gaan we doen vandaag? Uh, we gaan natuurlijk veel muziek draaien. Muziek uh, die hoort bij Imka. Muziek die hoort bij Toet. En muziek die hoort bij mijzelf. We hebben een uh, vreselijke leuke gast vandaag. Namelijk Marco Termes. Die gaat ons vandaag uh, van alles vertellen over zichzelf. Hij staat te kopelen. Alle nieuwtjes komen. Ja ja, ja, ja, ja. Roddels, roddels, roddels. Ja, we gaan ze allemaal behandelen. Oh, oh. <laughs> We hebben natuurlijk onderdeel van Zandvoort luncht het regionale nieuws. En voor de rest zien we wel wat er gebeurt. Want we verwachten natuurlijk dat onze luisteraars wel even langskomen bij ons. Om eens te kijken hoe dat nu gaat. Hè, dat radio maken. Ja. En radio niet alleen maar te luisteren. Het is hier ontzettend gezellig ja, inderdaad. Absoluut. En uh, buiten dat hebben we ook een wedstrijd. Ja. Dus er valt wat te winnen vandaag. Nou, ik uh, Een prachtige prijsvraag. U kunt een uh, diner winnen voor twee personen bij de haven van Zandvoort. Als u zich aan de volgende regels houdt. Wij stellen een vraag. Momenteel zijn uh, de artiesten bezig met de zandsculpturen. Onze kunstenaars. En de vraag is nu... Hoeveel kilo zand is er naar Zandvoort gebracht om die sculpturen te bouwen? Als u het antwoord weet, komt u hier langs en dan maakt u dus kans op die prachtige prijs. Het zijn zeven nou, sculpturen bij elkaar. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar goed, ik uh, zou zeggen laten we beginnen met een gezellig muziekje. Imka, wat heb je klaarstaan voor ons? Ik heb een Frans liedje klaar. M een Michel een uh, vlucht. Oh, gezellig. Zet op. Komt Mooi nummer. Dat ja, was op verzoek van Imka. Imka, een speciaal uh, gevoel. Al, al, gewoon omdat het lekker nou, ik Vroeger uh, gingen wij op vakantie naar Frankrijk. En dan hoorde ik altijd dit soort liedjes. Het was heerlijk, het was zomer. Ja. En de school gaat weer beginnen, dus de zomer is bijna voorbij. Ik wou het gevoel ja, ja. nog even vast houden. Ja, jammer hè, dat het weer niet meewerkt. <laughs> ja, jammer. Maar goed, hier binnen schijnt de zon. En... Uh... We gaan nu iets anders vrolijks doen, het Toet? Ja. Want ook jij hebt een nummer uh, aangegeven dat je graag wil horen. Ja. Welk nummer is dat? Want je gaat ook meedoen ook, heb ik gehoord. Ik heb geen plastic beker Ik ben je maar bekertje anders, vergeten. Ja, nou, dat zou ik jammer. absoluut meegedaan hebben. Wat gaan we uh, doen? De Cupsong. Wat gezellig. Um, we, zingen, we, we zingen dat ook met het koor, met de beatspopzingers. En uh, toen was ik um, um, iets te enthousiast. En toen werd ik meteen aangewezen om dan ook maar te leren hoe dat werkt met zo'n beker. Dat... dat is gelukt, maar niet vragen hoe we ons Heel knap, hard want het is een hele lastige volgorde <laughs> van na? handelingen. Maar dit we is, wel... ja, is wel heel leuk. Hartstikke goed. We gaan luisteren. Anna Kendrick met de Cup Song. Een probleem? Een probleem. We het nog een keer, wat zegt hij? Ze ja, hij doet het niet. Hij wil het niet. Hij wil het niet nou, doen. Nou, we hebben een probleempje. Ja. Kijk, wat, wat we zie dan zie je dat doen, het een live uh... uitzending is, hè? We draaien het programma even om. We hebben ons helemaal suf gewerkt aan een uh, prachtige play playlist. Maar ja, je zal altijd zien, er loopt net wat fout. We hebben zo vaak geoefend. Nou, maar we hebben... Een Precies zo is het. We wachten heel even met de kapsong. Want ik had ook een uh, verzoekplaatje, namelijk uh, een, een prachtig nummer uh, door Lea, geschreven en gezongen en opgenomen in de studio. Dat heeft ze geschreven naar aanleiding van het overlijden van, uh, van opa, van mijn vader. En uh, ik wil u dat toch even laten horen. Lea met haar Mooi. prachtige eigen geschreven nummer. Ze heeft hem nu ook zo gemaakt dat ze zichzelf erbij kan begeleiden op de piano. Uh, u had het al in de gaten. We hadden een klein beetje moeite net met, uh, met een nummer wat, uh, wat we op onze playlist hadden gezet. We gaan nu naar een van de vaste onderdelen van het programma Zandvoort Lunch. Eén keer in de week krijgt u van ons een heerlijk uh, recept. Lekker snel klaar en smakelijk om te eten. En deze week heeft Toet voor een recept gezorgd. En uh, ja. <laughs> laat eens horen Toet, hoe heet jouw recept? Nou, Trongeroffel stront met strepen. Stront met streepjes, nou ja. hoe bedenk je het? Ja precies, ja, nou, Alleen een bedacht, naam hè? al. Maar het schijnt heel erg lekker te zijn hè? Ja absoluut. Het klinkt ik had het wel als bij een recept voor als je aan het lijnen bent. <laughs> ja niet? Ja, nee, ja het is klopt. echt zo'n dieetrecept. <laughs> Ik zou zeggen, lieve dames en heren, pak, pak het pen en papier en uh, schrijf alles op. Het is een uh, heerlijk gerecht, ook al doet de naam anders vermoeden. Zitten we er nog in? Oké. Okay. Hier komt um, het. Uh, wat je nodig hebt, zijn twee pakken goedkope theekaakjes. 200 gram roomboter. Een ei. Drie eetlepels cacao En 200 gram witte bastardzuiker. De bereiding... Gaat als volgt, je doet de kaakjes in een kom, de cacao, het suiker en het ei gaat erbij, dan smelt je de boter en dit roer je door de massa tot één grote klomp. Doe in een bakvorm van ongeveer 24 centimeter, zo'n cakevorm het liefst, wat bakpapier erin en schep de massa erin en duw het goed aan tot het stevig is en dek het daarna af met folie. Dan schuif je het in de koelkast. En dan kun je het in plakken snijden. En is het heerlijk om te eten. En dat was hem al. Is dat alles? Snel recept, hè? Ik denk altijd dat je, dat je uren met zoiets bezig bent, weet je nee, wel. Nee, dat met is alleen als je het ook laat zien hoe het werkt. Maar dat hoeft bij de radio ja. gelukkig niet. Zeg, en uh, ga je het ook nog op uh, internet zetten? Oh, dat is goed. de Facebook-site? Ja, ga ik doen. Ja. Met die naam of een andere naam? Nee, met die naam. Dan okay. is het duidelijk terug te vinden. <laughs> Stronten met streepjes. Hartstikke goed, hartstikke goed. Nee, ze scrollen gelijk ik door. Ik kijk naar uh, onze techniekvrouw. Ja. Die vandaag de muziek regelt. Want uh, Imka, wat heb je nu voor nummer bij je? Ik heb nu een uh, nummer van Phil Collins. Against All Odds. Het kost Hij één tijd. Ja. Hij, doet het ja, wel, nee, hij zit nog in het bootje. Kijk, daar komt hij aan uit Engeland. Dames en heren, nog even geduld. Hij is er bijna. Hij is aan het spelen. Dat was Phil Collins. Ja. Echt zo'n nummer waarin je kan verdrinken van verdriet, hè? Heerlijk. Ja. Zwijmelen. Ja, ik weet nog wel dat uh, toen, toen uh, mijn vriendje, en dat hield op, en toen hoorde ik dit nummer. Nou, ik ging voluit. Ik wou zeggen, dat kan je niet meer stoppen, zeker. Nee, joh, wat oh. kan muziek dan lekker zijn, hè? Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. En wat ik leuk vind aan die muziek. Als je een nummer draait. En dan gaat er ergens in je hersenen zo'n schuifje open. En er komen ineens flop allerlei herinneringen uit. Dat je denkt. Ja, oh precies. Ja. ja er komt alles weer terug. Ja. Daar ja, is muziek is dat, enorm hè? belangrijk voor. Voor mij wel. Ja. ja. ja. Um, we hadden het er net even over, hè? want u zult wel denken... Ja, Zandvoort is op zondag het is wel heel uh, anders dan anders. Want waar zijn die mannenstemmen? Hè? U bent natuurlijk Ruud Jansen gewend ook en Charles Duif, Maar die konden vandaag helaas aan deze dag niet meedoen... want ze hadden al een optreden, dat stond al gepland, hè, met de Ruud Jansen-band... Dus, nou, wij als uh, sidekikkers, <laughs> uh, ja, doorgewinterde sidekikkers, hebben toegezegd van nou, dan kapen wij dat programma wel. Hè. De muiterij, we hebben het gewoon overgenomen vandaag. En nou ja, misschien loopt er wel eens wat mis, maar uh, het zij ons vergeven. Het is ook de eerste keer dat we zo'n zo een, uh, een programma, ja, programma buiten de deur gaan doen. Maar we hebben er wel enorm veel lol in. Ik hoop Absoluut. dat u dat uh, hoort. U kunt het ook komen zien, hoeveel lol we erin hebben in de haven van Zandvoort. Denk aan die prijsvraag. Laat Laat hem niet lopen. Er ligt nog steeds een bon te wachten voor twee personen... voor een lekker diner bij de haven van Zandvoort. En de vraag is... hoeveel zand is er naar Zandvoort gebracht... om de zandsculpturen te maken... Nou, als u dat weet, komt u gelijk als de Wiedenweerga naar de haven van Zandvoort toe. U geeft het antwoord en bom, u heeft een prijs. Al oh, weet je ja. het niet, dan mag je ook een gokje komen wagen. Hè? Ja, gokken mag Ergene altijd. We zitten vlakbij Casino. Hij, uh... Lukt die hier niet, dan mag u door naar boven om Precies. te gokken. <laughs> zo is het. Zeg, ik kijk weer even naar onze techneuten van vandaag, Imka. Ja. Ja. Wat heb je nu voor ons op de lijst staan? Ik heb weer een Frans liedje. Want het weer een Frans, Frans liedje. Wat ben je, dit ja, op de wordt... Franse tour, hè? Ja, een paar nummers. Want ik vind, er wordt weinig Franse muziek gedaan. Oké, okay, nou dat ga je vandaag helemaal goed maken, merk ik. Ja. En nu komt er een nummer van Frans Cal. Ja, Ella, Ella. Lekker. Maar op een gegeven moment is het genoeg geweest. Ja, he, met de de Ella, Ella. ja dan is ze er ook. Ja. Ella, Ella. Ga nou maar naar huis, Ella. Ja, ja, ja. Hey, we gaan uh, nog één uh, leuk nummer draaien. Dat is een nummer uh, wat Toet heeft uitgezocht. Ja. Maggie McNeil, terug naar de kust. Nou, mensen, kom ook allemaal naar de kustlijn, zou ik zeggen. Ja, he, ik ben ja, er hier. Dat hoort er hierbij En sowieso ja. Nederlandstalige nummers zijn er uh, ook genoeg die leuk zijn. En daar is dit er één van. Ja, ja, hartstikke goed. Heerlijke Na dit nummer uh, gaan we onze gasten uh, welkom heten. Marco Termes. Daar gaan we even een gezellig gesprekje mee voeren. Oké. Okay. En eens horen wat hij allemaal uh, aan het doen is momenteel. Wat hij allemaal gedaan heeft. En uh, waarom, wanneer en met wie. <lacht> <lacht> het naadje van de kous komt eraan. <lacht> ja, maar, eerst maar we gaan naar Maggie. Ik weet niet wat het is, maar er is iets mis, hoe zou dat komen? Hier slop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Heerlijk nummer, heerlijk nummer. Prachtig. Lekker meegezongen. Zeker weten. En uh, onze speciale gast van vandaag heeft daar ook bijzondere herinneringen aan, hoorde ik. Ja. Dus uh, mooier konden we het niet doen. Nee, dit is Je een prachtige straks... introductie. Ja, ja, ja. Zoutje uit... Spijker, ja. schitterende zangeres. Ja. En ja, het nummer ligt natuurlijk ook heel erg uh, na aan mijn hart. Hè. Mijn vader uh, vond ik ook een prachtig nummer. Dus, uh, het was toen de tijd de bedoeling dat uh, we deze uh, dit nummer zouden draaien bij de Ja, maar uh, dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet nee? gebeurd. Nee. Nou. Dus, uh, vader dan, wilde uh, wat anders horen. Dat, Ineens, denk ik, yeah. dat denk ik bij deze dat hij aan wil geven. Dat hij toch aan je gedacht heeft. Ja, Hoe kan het zo samenvallen? Ja, ik denk dat ze alle twee wel op een wolkje zitten. En na, naar na dat zo'n <laughs> zitten kijken. <laughs> ja, Wat hij allemaal aan het doen is. Ja, Trouwens, ja. goedemiddag zal Ja, ah, hey, zeker. Welkom, Goedemiddag luisteraars. En natuurlijk een smakelijk eten. Hè. Het is uh, ZFM luncht. En, uh, Tijdens CFM Lunch eten er heel veel mensen, dus bij deze. Had jij al geluncht, Marco, of niet? Ik uh, heb na de training heb ik uh, twee bolletjes uh, met een uh, gebakken eitje. Oh, lekker. Ja. Ja, Helemaal training. Goed gedaan. Zoals gezegd, uh, bij ons aan tafel is aangeschoven Marco Termes. Uh, ik denk dat alle Zandvoortes je wel kennen. We gaan nou ook eens kijken of de mensen in de omstreken je kennen. En zo niet, dan gaan we je nu aan ze voorstellen. En degene die je nog niet kennen. Marco Termes, geboren in 1957. Een schrijver, dichter, kunstenaar. Want je doet ook aan kunstschilderen, hè? Ja. heb ik begrepen. En jij begon al heel vroeg hè, met, ja. uh, met je carrière, zou ik maar zeggen. Hè, met het schrijven, dat ja. zat er al heel jong in. Ja, ik wilde nooit brandweerman worden of straaljagerpiloot of uh, drummer in een rockband. Dat was altijd maar één ding en dat wist ik eigenlijk al van heel erg jongs af aan. Dat was schrijven. Dus op mijn negende kreeg ik zo'n beetje het idee van nou, die richting wil ik uit. En op mijn dertiende begon ik met uh, de eerste gedichten te schrijven. En op mijn zeventiende schreef ik mijn eerste manuscript. Dat is mooi. Heb je je allereerste gedicht nog, wat je schreef? Heb je dat ooit bewaard? Of? Ja, ik leed vroeger wel aan, uh, aan waanzin. <laughs> De Himmelhoogste Joost, zo'n zo dode betruut, zei vader altijd. Hè. Dus dat ging, volgens mij heb ik een keertje in een uh, dwaarse bui, omdat ik vond dat ik het niet kon... Dat heb ik allemaal gedichten oh, verscheurd. Wat zonde. Ja. Oh, zeiden, zeiden. Of vind je, dat niet, vind je dat zelf niet? Ja, ja, ja, ja, wel. ja. Dus, uh, ja. Ik versteur ook zelden meer dingen. Ik bewaar ook heel veel... Uh, ook schetsen... Dus ik maak ook aforismes bijvoorbeeld. Derde, ja. hoor, dat schrijf ik ze allemaal op. En ik heb er nu zo'n stuk of 2500 bedacht... Wauw. Dus die zullen misschien ook nog wel eens een keertje gebundeld worden. Dat uh, zou dus... mooi zijn. Leuk. Ja. Leuk. Maar ja, je bent nu met andere dingen bezig hè. Want ik heb gelezen dat je onlangs uh, weer een contract hebt getekend. Ja. Voor een nieuw boek. Voor 2016. Blitz. Het is een uh, inspecteur Bruno Blitz. Uh, geboren in Genève. En die is voormalig uh, moordinspecteur in Parijs. En die wordt weggepromoveerd. Naar het IKPO, dat is Interpol. En bij zijn eerste grote zaak uh, verdwijnt hij spoorloos. En hij komt zeven jaar komt hij in een gevangenis in Oost-Turkije terecht. En niemand die hem zoekt, helemaal niemand. De Buitenlandse oh, oh. Zaken van Frankrijk niet. Ze, familie niet, zijn vrouw niet. De nou, het... vraag is dan natuurlijk ja. waarom. Ja, dat... En dat ga jij vandaag niet vertellen. Uh, nee. Nee, nee, nee, nee. We moeten ja, wachten beetje... tot 2016, hoor. Wat ja. er met deze meneer gebeurd is. Ja. Waar, hoe dat komt. Ja, eerst eerst leef op liefde en dood. Uh, ja, uh, die uh, is uh, onlangs uh, uitgebracht, ja. hè? Dat gaat uh, erg goed, moet ja? ik zeggen. de. Uh, commentaren zijn fantastisch, moet ik zeggen. Zeker, je hebt hele goede oh, kritieken. Voorstel. Ja, ja. ja dus, uh, ik zie ook heel veel uh, foto's op Facebook voorbij komen: naar welke landen je boek allemaal uh, gegaan is. Ja, het, het verbaast mij ook nog wel. Een <laughs> ja, ik wil net zeggen, je kijkt er zelf heel verbaasd ja, bij. Ja. Dus, uh, ik, ik weet niet, uh, je weet nooit waarom je een bepaalde snaar raakt. Hè. Dus je, je doet ja. je werk en ik lever een bepaald product af. En dan is het eigenlijk maar hopen dat het goed ontvangen wordt. En dat uh, is ie? Dus, uh, ja, het was wel een heel erg uh, ja, lastige strijd. Ja, nou, wat, nou, ik zat bij de Geus, een hele ja. goede uitgeverij, laten we zeggen de Ajax van, uh, van de uitgeverswereld. En uh, in 2012 kwam uh, Vriend en Vijand uit, en een half jaar later leverde ik dit uh, manuscript in. Ja, ja, ja, open ja, uh, rekenwerk en maar. Moeilijk, moeilijk. Ja, moeilijk, moeilijk. Uitgeverswereld ligt op zijn bips. En, uh, vriend en vijand uh, loopt nog niet zo goed, dus uh, je moet uh, wat anders gaan schrijven. Nou, dat was dus dit boek. En daarna heb ik nog een manuscript geschreven. Toen zei ze dus weer precies hetzelfde. Ja, oh. ik, dus... Dat is wel raar dan. Ja, dat is Dan krijg je een rare bijsmaak van. Ja, ja. Ben je toen maar op zoek gegaan naar een.. Sorry. Ben je toen op zoek gegaan naar een andere uitgever? Nou, ik ben nog van een trouwe, trouwe vent. Dat ja. zal mensen nog verbazen. Maar ik blijf dan hopen en dat iemand het inzicht heeft en ook het warme hart om te zeggen: van Nou, ik zie dat je talent hebt, we gaan gewoon met je door. Want waarom 4000, 5000 euro investeren in een boek en daarna zeg je tegen die meneer, nou ja, eigenlijk uh, is het het niet helemaal. Ja, nee. ja dat is raar. Maar ja, zo zit de blijkbaar in elkaar. En ik ben heel erg koppig. Ik geloof heel erg in mijn eigen talent. Uh, zonder arrogant te worden maar uh, je moet overtuigd zijn van de dingen die je kan. Anders moet je je werk er niet van maken. Mm -hmm. Daar is het echt uh, een te wankel bestaan voor. Het is niet dat aan het eind van de maand iemand zegt... nou Marco, hier heb je een zak met geld. Nee. Ja, dus je moet gewoon een half jaar van je leven moet je opofferen om een boek te schrijven. Ja. En dan werk ik gemiddeld 8 tot 12 uur per dag, elke dag. Het is toch wat. En ja, dus, dan wijkt echt alles, hè? Uh, met een zekerheid van jezelf, van ja, dit gaat hem ja. worden en uh, hier gaat meegewerkt worden. Ja, ja, daarom is het ook zo belangrijk dat je goede mensen om je heen hebt. Ja. Want ja, je zit natuurlijk... Die je steunen. Ja, ja. ja. Dus ik heb uh, vrienden en familie uh, die, me, die me steunen. Ja, dat, dat geeft het doorzettingsvermogen. Mensen hebben het altijd over talent. Maar doorzettingsvermogen is het belangrijkste. Ja, het Grote. talent alleen, ja. daar red je het niet nee, mee. Nee, hè? Nee. Je, je moet jezelf profileren. En daar moet je heel hardnekkig in zijn. Hè? Dat je elke ja. keer maar weer gezien en gehoord wordt. En inderdaad, net ja. wat je zegt, geloof in jezelf en in je eigen product. Want zo moet je jezelf zien natuurlijk. Ja, zonder, en ben je beste uh, mensen om je heen te zonder hebben. Zonder over de top te gaan. Ja. Ja, dus je moet... Uh, je moet in ieder geval voor jezelf de zekerheid hebben. Dat... Want je hebt maar één leven te leven. Ja. Daarom werk ik ook zo hard. Want ik weet niet wanneer het afgelopen is. Bent, uh... Ik ben op mijn 23ste gestopt met schrijven. Ja. Want ik kon niet zo goed tegen dat uitgeverswereldje. Die snelle mannen met Mickey Mouse-dussen. En dat gebouw eromheen. Dat past niet bij jou. Nee, nee, ik denk nou als ik nu succes krijg. Dan ben ik op mijn 32 e opgebrand. Ja. Want zo'n man ben ik gewoon. Ik ben echt wel een beetje een terrorist voor mezelf. Ik ga... Voor iets en dan doe ik het 100%. En dan leg je dan dat ook hoger ja. Ja, ja, ja. Ja. En toen uh, ben ik opgehouden op, uh, op mijn 23ste met schrijven. Toen heb ik tegen mezelf gezegd, nou oké, okay, je krijgt vanzelf wel het signaal dat je er klaar voor bent. Nou, ik heb voor mijn vader gezorgd, ik heb voor mijn moeder gezorgd. Mijn vrouw die bij me wegging heb ik uh, goed verzorgd achtergelaten. En toen was alles klaar en toen zei ik. En nu ben ik aan de beurt. Ik wou net zeggen, toen was het tijd en ruimte ja. voor jezelf. En dat was het belletje. Vanaf dat moment heb ik elke dag gewerkt. Dan maar Mooi wow. hoe, uh, hoe je dat van tevoren ook bedacht hebt. En hoe het dan ook allemaal in elkaar valt. Hè? En uh, dat je met een goed gevoel achterom kunt kijken dus. Ja. ja. En uh, ja, nu vooruit... Ja, zeker. Ja. ja, als je alleen maar achteruit blijft kijken, dan dat loop je, je tegen een lantaarnpaal. Dat ja, want dan zie je niet meer wat er voor je staat. Nee. Ja. Nee, zo is het. Ja. Nou, dat gebeurt nog wel eens als er een mooie vrouw voorbij loopt. Ja, ja nou ja, oké, okay. dan heb je een goede nee. aanleiding. Ja. ja, want ja, ik moet toch ergens mijn inspiratie vandaan. Hè. Ja, zo is het en ook. Ja. Zeggen, je moet vrouwen, goed observeren natuurlijk. Vrouwen hè? zijn een onuitputtelijke bron, wat dat betreft. Oh, ik dacht even die klap tegen die lantaarnpaal, ja, maar dat ging je, om de vrouwen. <laughs> dus ja, om wakker geschud te worden ja, nou, ik ben natuurlijk wel een beetje zweefkonijn wat dat betreft dus, uh, alleen ik heb het redelijk op een rijtje staan dat zeggen ze vaak van schrijvers hè? dat ja. ze in hun eigen wereld kunnen duiken uh, weg van de realiteit heb jij dat ook als je aan het schrijven bent als je ergens zoveel in je hoofd hebt zitten wat je allemaal op papier wil zetten dat dat? Nee? ik de gecompliceerd mens heel simpel <laughs> het is, ja, is mooi. Ik, ik ben ja. elke dag bezig en als ik een verhaal schrijf Het is gewoon een hond, het heeft een neus en het heeft een staart ja. En ik zorg dat de staart niet op zijn neus komt te zitten dus ja. Het is gewoon een domino Die ik, ik, ik, gaat ik zie gewoon het, het en ja. onderwerp vormen En dan, uh, ja, dan schrijf ik het gewoon allemaal achter elkaar in één keer op uh, Ik heb zelf nog nooit een passage overgeschreven dat is wel heel mooi. Dat je dat ja. gewoon ja, dat is bijzonder. neer ja. kan zetten. Ja. En dan is het ook goed genoeg. Bij de uh, laatste uitgever-aspect. Uh, en die man die zat met, uh, met een manuscript voor uh, zijn neus. En dat is 100.000 woorden. Hij zegt: Ik heb nog nooit meegemaakt. Ik heb meer dan 600 boeken uitgegeven. dat ik een manuscript kreeg. waar geen één typfout in stond. <laughs> Zo Nou, dat is wel een mooi compliment ja, ja, hoor. Ja. Ja, He? maar ik ben gewoon een nerd. Ik ben zo met mijn vak bezig. Ja, het, uh... ja maar goed, het garandeert... het zullen er wel meer zijn, maar... dat garandeert niet dat je zonder typfouten wat inschrijft. Dus ja, ik vind dat wel een mooi compliment. He? Ja, nou ja, ja. goed. Het, alles moet bewezen worden. Dus ja, de... ja. Maar als ik uh, Leef op liefde en dood... Uh, zo volg... in de afgelopen weken... ja, dan heb ik er toch een goede hoop op... dat het, uh, dat het wat makkelijker kan. En, uh, dat de verkoop wat beter gaat. En... He, dus dat ja. zijn toch wel dingen. Want je moet dat, ik heb dat via een omweg moeten doen. Ja. He, dus ik heb uh, in eigen beheer uitgegeven. Ja. He, dus uh, het is heel vreemd dat mensen zeggen. Ja wat een fantastisch boek. En, uh, en dan uh, is het niet goed genoeg om bij een uitgeverij te komen. Ja, raar hè? Ja dat is heel dat tegenstrijdig. Is, he, dus dat ja. zijn eigenlijk van die dingen dat je zegt. van: Ja maar waar zit dan de logica in? Wat, ja. wat geven jullie dan wel uit? Ik heb zelfs gehad bij het opsturen van tig jaren. Dat is uh, het boek wat in 2017 uitkomt. Dat heb ik al geschreven. Oh. <laughs> Dat is een semi-autobiografisch uh, boek. En ik had het opgestuurd. En toen kreeg ik een mailtje terug van de redactrice. Dat is besproken in de redactieraad. Ze zegt, ja, we gaan het niet doen. Maar ik, op persoonlijke titel zeg ik dat dit manuscript het beste manuscript is wat ik dit jaar gelezen heb. Nou ja! En ze gaan dat niet doen. Nou, hoe... dan kan dat dan? jij dat nou <laughs> nee, zo Nou, nou Precies, nou. dus ik zit ook naar zo. Maar je krijgt die reden er nooit bij natuurlijk. Nee, nee, daar nemen ze de tijd ook niet voor. Nee. Iedereen heeft z'n persoonlijke reden om bij die ja, redacteur te kijken, maar ja. ja. dat doen uit een Ik Ben je dat ja. een als schrijver? Ja, oh ja het is natuurlijk en smaak, de willekeur. En, ja. hè, dus uh, als iemand uh, slecht geslapen heeft of hij heeft ruzie met zijn vrouw gehad. Of, <laughs> dan nou, ja, wordt alles vandaag, nee. Vandaag ja. niet uh, meneer de mes. En dan heb je een half jaar, legt hij opzij. Hè, dus heel veel denkwerk en uh, passie. Ja, dat wordt dan gewoon van tafel, ja. gewoon van tafel geschoven. Ja, en op het moment dat je dan dat laatste boek op uitgebracht, hè? Op wat was het ook weer? Ik vergeet het titel. Uh, leven op Liefde en Dood. Um, uh, dan is het uitgebracht, dan ligt het in de winkels. Ja. Um, en de bibliotheek? Wat gebeurt er dan ja. met jou? Uh, ga je dan elke dag uh, als je wakker wordt kijken van: oh, hoe staan de cijfers nu? Of blijf de de je dat toegestuurd? Nee. Want, weet je, daar ben ik dan benieuwd naar. Ja, zo van, nee, hoe schrijf, komt die informatie het, naar je toe? Ik ben bezig met het volgende boek. Je bent gewoon door. Ja, ik ben nu uh, de krokodil aan het schrijven. Mm -hmm. ja, dus uh, ik zal je een voorbeeldje geven. Ik uh, ben, uh, wat ik net al zei, ik ben uh, gisteravond naar Bloemendaal gegaan. Nou, een feest. Half twee ging ik naar mijn bed toe. Echt, nou, echt feest, oh. zeg maar. Dwarf <laughs> doet het geluid, heen. Om zeven uur sta ik op. Mm -hmm. Om half acht ga ik aan het werk. Ja. Om tien uur ben ik in de sportschool. Ja. Dus het is echt discipline. Dus ik zeg wel eens gekscheren. S'avonds vent overdag ook een nicht. Ja, ja, ja. Maar, <laughs> <laughs> maar ja, het ja. Is gewoon, je, je moet het gewoon doen. Als je iets wil, dan moet je het doen. Je moet er niet zoveel over praten. Hè? Ja, dus, maar het is maar... toch ook een bepaalde drive die je in je hebt. Ja, ja. Elke keer weer die uitdaging. Ik zie het aan ja. mijn dochter, die, die schrijft ook. Ja. En of ze nou wel of niet de eerste twee, drie uur vrij heeft in de school, maakt niet uit. Half zeven staat ze op. Ja. Ik hoorde naar beneden gaan, ze gaat weer naar boven. En een kwartier later zit ze te schrijven. Het is topsport. Het is topsport, ja. ja en je, je, je kan het moeilijk ja. weer staan. Want ja, in je, in je hersenen, die werken natuurlijk door met de verhalen. Ja. Ja. Maar ja, anders kan je ook geen acht in negen jaar schrijven. Nee, dat precies. gaat gewoon en dan hebben we het alleen maar over de romans. Wat doe je dat, dat schilderen ook nog tussendoor? Ja, ik schilder, maar dat doe ik meer voor mijn ontspanning. Oké, okay. om Denk even dat, te ontladen. Uh, hou je dat nou, ook meer voor jezelf dan? Ja, het is meer. Ja, ik hou het toch echt meer voor mezelf. Ik, ja. uh, het, het is allemaal al zoveel. Uh, ja. Dus uh, schrijven, poëzie, filosofie. En dan uh, ook nog schilderijen. En dan denk je van ja, nou, even rustig. Uh, <laughs> anders wordt het te veel. Houd het maar ook lekker ja, ik bij denk dat als... je gelijk hebt. Nou, maar ik denk dat je de mensen ook niet te veel handvatten moet uh, geven. Ja. Dus het, in dat ene laadje zit dan gewoon schrijven en dichten. En dat is meer dan voldoende. Ja, zo is het. En dan uh, lekkere muziek natuurlijk. Ja. Lekker ontspannen bij muziek. Dat ja. heb ik al aan je gezicht gezien ja, dat, ja. dat dat ook een, een, een, een, van een hobby mijn, van je is. Een van mijn grote liefdes. Hè? Ja, dat is te zien aan je gezicht. Want je ziet hoe je meegaat met de liedjes. Ja, en ja. Ja, dat, je dan, dat, dat je aan het denken en het voelen zet. Ja. Je hebt zelf een uh, heel mooi nummer uitgezocht. Ja. Ten, mag ik zeggen. Ja, ja. Het, doet me, het nummer doet me heel erg denken aan, uh, aan mijn ex-vrouw. Dus uh, eigenlijk uh, is het voor haar voor haar hartstikke mooi. mooi. Lijkt me een uh, dankjewel moment. voor je openhartige lang. antwoorden. Heel leuk. Ja, en we gaan naar luisteren naar de Beach Boys, God Only Knows. Dankjewel Marco. alsjeblieft. Mooi ja, mooi. Joh, dankjewel. I may not always love you, but long as there are stars, I'll love you.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 to go Daar waren de Beach Boys, God Only Knows, op verzoek van Marco Termes. Dat was een uh, mooi interview. Ja, hè? Hij vond het zelf ook prettig. Dat, uh, dat doet ook een hoop, hè? Wat gaan we nu doen? Nou, volgens mij ben jij aan de beurt weer voor een nummer. Hè? Ja, nou, ik heb weer een Frans nummer. Hoe weer verrassend. Wel, uh... <laughs> nee, daarna niet meer. <laughs> Gewoon eentje die weer vrolijk maakt. Het is Gerard Le Ramand en La Ballade de Jean Sereur. Kom op.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 tu viens de chanter la balade la balade des gens ja ja Irma op de Franse tour vandaag Inka, Zeg me maar Inke. echt potverdikkie wat dan is, ik ik weet het is prak pak je bent gewoon een heel standvastig typje je ze gewoon Irma noemen net zo lang totdat ze de naam veranderen ja, er zijn mensen die dat doen, hè? Imca dus op de Franse Tour. Nou, uh, we gaan al uh, aardig toe naar uh, de klok van één uur en uh, straks weer bijna uur een uur op, van uh, ZFM Lunch. Ja. En uh, we beginnen straks uh, het tweede uur met een uh, bijzondere gast vandaag, Hilly Janssen. Onverwachts. Nee, nog niet hoor. Drink nog maar lekker even wat. We gaan straks op de rode knop Verschrikt. drukken. en Dan komt de, de serviest. Oh, we zijn zo decadent vandaag. Hè? We hoeven ja. maar op een knopje te Je drukken vreselijk. en er komt een oker op een ja. serviest. Dat zijn we helemaal niet gewend. Woe, voor ons heel wat. Ja. Very we, important sandforters. Zullen we nog goed. even het nummer uh, van, uh, van toe doen voor, de, voor één uur? Ja, dat is goed. Maar uh, nog even roepen. Dat ja. we, hè, we zitten hier in de haven van Zandvoort, mensen. Komt u langs om eens te zien hoe wij dat hier allemaal uh, doen. En hoe Daar we normaal in ook de kijk, studio ja. Doen we dat ook natuurlijk. En we hebben natuurlijk die prachtige vrij, prijsvraag. Wat uh, moeten we raden, Imka? Jij nou, weet het. Ja, Imka. ja wij, wij <laughs> willen weten hoeveel zand er naar Zandvoort is gebracht om de sculpturen te maken. Dus echt het speciale sculptuurzand. Weten we ja. het antwoord? Kom, als de wieden weer gaan naar het strand, schrijf het op het papier en dan maak je kans op een diner voor twee personen bij de haven van Zandvoort. Ja. Lijkt mij heerlijk. En het lijkt me ook een goed moment om uh, Toet even te vragen wat het volgende nummer gaat worden. Want dat was het nummer wat jij hebt afgedaan. Oh, is daar nog tijd voor? Het moet wel snel, denk ik. Um, the Lion Sleeps Tonight, maar dit keer in de uitvoering van The Nylons. Spannend. Nou zeg!